Uur. Door al Negens met het NOS-journaal. Vier medegevangenen van Gugmentee, de verdachte van de aanslag... op een tram in Utrecht, waarschuwde eerder dat hij radicaliseerde... en verontrustende uitspraken deed. Dat meldt een betrouwbare bron, zegt misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Een paar weken voor de aanslag zat Gugmentee nog vast... voor winkeldiefstal en in inbraak. Volgens de bron gaf Gugmentee een bewaker een kopstoot. Kort daarna werd hij vrijgelaten door het gerechtshof. Het is niet bekend wat er met de waarschuwingen is gedaan. DNS en vakbond FNV Spoor zijn niet te spreken over een nieuwe ProRail-campagne om spoorongelukken te voorkomen. Die bestaat uit foto's van kapotte kopieën van kledingstukken die slachtoffers hebben gedragen. DNS noemt het confronterend voor machinisten en hoofdconducteurs. FNV Spoor wil de campagne direct uit de lucht. ProRail vindt de ophef vervelend, maar denkt dat deze toon nodig is om jongeren te bereiken. Zo'n 600 militairen op een basis in Afghanistan liggen al dagen onder vuur van de Taliban. Daarbij zijn zeker 30 militairen gedood. De regering in Kabul zegt dat versterkingen en voorraden onderweg zijn. En ook zouden er luchtaanvallen worden uitgevoerd op posities van de Taliban. De controleposten rond de basis zouden inmiddels heroverd zijn. Jaap van Everdingen, oud-bestuurder van KPMG, is vrijgesproken van fraude. Tegen hem was negen maanden cel geëist. De zaak ging om de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van KPMG in Amstelveen. Daarbij was volgens het OM gefraudeerd met de belastingaangifte. Maar volgens de rechtbank is er te weinig bewijs. Ook drie andere verdachten zijn vrijgesproken. Ouders krijgen recht op minimaal twee maanden betaald ouderschapsverlof. Het Europees Parlement heeft daar een richtlijn over aangenomen. Het kabinet is van plan die te volgen en heeft drie jaar de tijd om die in wetgeving om te zetten. Minister Koolmees wil eind dit jaar met concrete plannen komen. Het weerperiode met zon, hier en daar wat stapelwolken. 9 tot 14 graden is het. Morgen veel wolkenvelden, maar later breekt de zon op steeds meer plaatsen door. dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Knoop het Hoevelake, 4 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Bereken al mijn kansen, ESMC kwadraat. Bereken het de kans dat zij vanavond met me mee wil gaan en elke dag dans met mij. your heart.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 Are get him out of my way, cause I'm seeing red. We got plans to make, we got things to buy. You're wasting time on some creepy guy. Hey, shut up, Jake. That's a friend of mine. Just wash him out, baby. You're out of line.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 van De Lente. www.zfmzandvoort.nl I'll